Het was een bewogen uitzending vandaag, maar volgende week zijn we er natuurlijk terug met schrijver Mustafa Kor en Eline gaat ook bij Marina J. op bezoek. Tot volgende week.